4 Uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. CDA-leider van Haarsma Buma vindt het herstel van zijn partij een lange termijn project. In NRC Handelsblad erkent Buma dat het CDA van ver moet komen. Volgens hem is het project niet te meten met wat voor verkiezingsuitslag dan ook. Buma zegt dat hij de peilingen niet kan ontkennen en dat hij zichzelf zou verschreeuwen. als hij zich zou aansluiten bij de vier, vijf, zes kandidaat-premiers. De CDA-leider rekent op 21 zetels, dat zijn er net zoveel als bij de verkiezingen van twee jaar geleden. Buma is positief over PvdA-leider Samson, Die laat volgens hem duidelijk zien dat je vanuit het midden goede politiek kunt voeren zonder te polariseren. De man die in 2009 een politieagent neerstak op het station Driebergen-Zeist is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en TBS. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte werd door de rechtbank veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Hij wilde toen niet meewerken aan psychiatrische onderzoeken. In het hoge beroep werkte hij wel mee aan het onderzoek. En op basis daarvan neemt het Hof aan dat deze verdachte sterk van minder rekeningsvatbaar was op het moment dat hij dit deed. Ook is geconcludeerd dat de verdachte zeer ernstig gestoord is. En dat hij een intensieve en ook langdurige behandeling nodig heeft. Dat alleen maar kan in de vorm van ter beschikkingstelling met verpleging. De agent was destijds naar het station gekomen... omdat de man voor de trein wilde springen. De politieman weerhield hem daarvan... en werd vervolgens met een duikersmes aangevallen. De politieman raakte door de steekwonden vanaf zijn nek voor land... en zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Het kort geding morgen van de geschorste longarts Piet Posmus... tegen het VU Medisch Centrum gaat niet door. Het Amsterdamse ziekenhuis en de arts gaan met elkaar in gesprek... zegt de advocaat van Posmus. De longarts wilde in het kort geding afdwingen dat hij weer aan het werk mag... Vorige maand werd hij op non-actief gesteld. Hij had de inspectie voor de gezondheidszorg gemeld... dat hij zich zorgen maakte over de veiligheid van zijn patiënt... in het vuurmedisch centrum. Op de afdeling longchirurgie speelden al enkele langlopende conflicten. De oorzaak van het ongeluk in maart met Belgische schoolkinderen... in Zwitserland blijft onduidelijk. Onderzoek op het lichaam van de verongelukte chauffeur heeft aangetoond... dat de man niet onder invloed was van drugs of alcohol... Bij het ongeluk in Sierre kwamen 22 kinderen en zes volwassenen om het leven. Bij een eerder onderzoek is vastgesteld dat de chauffeur... op het moment van het ongeluk 100 km per uur reed. De toegestane maximumsnelheid. Bij het ongeluk in een tunnel was ook geen andere auto betrokken... en het wegdek was in orde. Het weer wisselt bewolkt. Af en toe zon. Vanuit het westen trekken enkele buien over het land. Het is zo'n 20 graden aan zee, 22 in het oosten... Morgen weinig verandering, wel is het met 17 graden een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie. De A58 van Breda naar Roosendaal is nog steeds dicht... na een ongeluk tussen knooppunt vil en knooppunt De Stok. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas in de loop van de avond open gaat. Tot die tijd kunt u omrijden over de A16 en de A17. En van de 17 files staan de meeste in de regio Rotterdam. De langste files die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en Eembruggen 7 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Vaanplein 5... A20-hoek van Holland richting Gouda. Voor Knoopput de 4 en voor Moordrecht ook 4. En dan nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen... rijden geen treinen door een aanrijding. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. John Hyatt. De beste songs van deze legendarische singer-songwriter. a in me. Nu verzameld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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar wij gaan beginnen aan ons eigen politieke vragenuurtje vandaag met Paul Janssen, chef politieke redactie van de Telegraaf. Hartelijk welkom Paul. Joost Vullings, politiek verslaggever van de NOS. Ja, Joost, ook welkom. En Ton Elias, hij is kamerlid voor de VVD. Hartelijk welkom. Onderwijs en verkeer in portefeuille, maar volgens mij ook uh, uh, hoe de Kamer werkt. Voor ja, een daar ja, ga je ook over. En, en, en je oud... bent oud... Uh, uh, Collega had namelijk verslaggever bij zowel uh, RTL als bij Den Haag vandaag ooit. Ja, waar Tot... hij ooit van gezegd heeft, dat is een gevaar voor de democratie. Ja, waar, waarom, waarom was het ook alweer? Nou, dat was een wat kort door de bocht. Maar ik sta er nog wel achter. Als je iedere dag een beetje cynisch verslag doet vanuit Den Haag. En als je niet aan de mensen uh, samenvattingen toont. Iedere dag opnieuw. Van wat er in het parlement is gebeurd. Zodat ze zelf kunnen zien wat er gebeurd is. Maar je geeft ze iedere dag op een beetje afstandelijke manier. Je eigen mening. Dan is dat uiteindelijk heel slecht uh, voor, het, voor hoe mensen naar de politiek kijken. Daar ben ik echt van overtuigd. Mm -hmm. Dat vond ik toen. Het is mijn portefeuille niet. Ik, ik heb er verder nooit meer over gesproken. Maar nu je het vraagt. Mm -hmm. geef ik er gewoon antwoord op. En dat was voor het Inzicht. Want je hebt daar zelf een tijd aan meegedaan en dacht toen ineens, nee, Dit is niet de manier. Aan, nee, daar heb ik niet aan meegedaan. Ah, jij nee, nee, nee. Destijds maakten wij samenvattingen van wat er in het parlement gebeurde. En vonden wij dat de mensen thuis daarna aan de hand van die feiten maar hun eigen keuzes moesten maken. Oké, okay, nee. helder. Oké. Okay. Dan begin beginnen... ik nu met een... De... Oh nee, we willen beginnen met een samenvatting. Nee, ga je gang. Met een Ger. samenvatting van wat? Ga je gang. Nee, we gaan <laughs> beginnen met nieuws. Want CDA-leider Siebrand van Haarsma Buma, eh, tegenwoordig geheten Buma... berust in een groot zetelverlies voor het CDA... en zegt dat het herstel van zijn partij nog jaren op zich laat wachten. En hij zegt het in het NRC Handelsblad eh, vanavond. Paul Jansen, waar om met Israël Meijer te spreken. Waarom zegt hij dit? Ook al denk je dat, daar hou je toch je kop over. Ja, er zit een, een schemergebied tussen nederigheid en fatalisme. En uh, ik denk dat dit toch net over het randje is. Het is niet handig om uh, met nog uh, amper twee weken... voor de stembusgang te gaan... Uh, met de handen ten hemel heffend dat het eigenlijk al niets meer zal gaan kunnen worden. Hm. Maar zou hier een hele sluwe strategie achter kunnen zitten... namelijk de zieligheidskaart uitspelen? Nee, de zieligheidskaart, dat, dat probeert meneer Roemen de afgelopen dagen ook... nou, je ziet in de peilingen dat dat absoluut niet werkt. Kiezers nee. hebben weinig mededogen. Die willen gewoon een politiek leider zien hier... die uitstraalt dat hij ergens voor staat... Uh, een, een goede boodschap heeft, maar ook uh, zelf een goede boodschapper is. En die combinatie, die is goud. En er zijn er maar weinigen die erin slagen om die combinatie goed te houden tot 12 september. Maar Joost, dan nog, heeft hij niet voldoende mensen om zich heen om, om, om te zeggen, Buma, je kan dit voelen en je kan uh, een beetje wanhopig zijn, maar het, het laatste wat je moet doen is dat uitstralen. Wat, wat, wat is hier gebeurd? Nou ja, Paul zei het wel aardig van, wil uh, je eerlijk zijn of fatalistisch? Want hij zei eerder in een debat bij de NOS zei hij, ja, ik zie ook wel dat we er niet zo heel goed voor staan, maar ik ga er alle als we nu dat te verbeteren. Kijk, hey, dan ben je eerlijk, want je kan inderdaad, als hij zegt dat het gaat heel goed met het CDA, dat klopt niet. Maar stoon je tenminste nog strijdvaardig. Ja. Maar als je inderdaad als, als, het, als het echt zo gezegd heeft, dan klinkt het inderdaad van, nou, ik geloof er niet meer in. En, ja. uh, nou, ik zou zo precies. meteen zeggen dat het nog een stapje verder gaat Zelfs Maar eerst even een eerste reactie van Ton Elias. Een, een, een, een, een blunder van de eerste orde of begrijpelijk, want Buma is ook een mens en ja. hij is. Ik ja. ben een heel klein beetje terughoudend over campagnes bij anderen. Dat kan je mm -hmm. samen met politicus zijn, actieve ja. politici hier. Maar ja, ik denk dat die um, ten prooi is gevallen aan hetzelfde probleem als waar uh, Roemer uh, in de krant vanmorgen aan ten prooi is gevallen. Uh, maar daar gaan we het ook nog over hebben. Mm -hmm. Goede en doorvragende interviewers. Dat is een dat interview dat hij, in de telegraaf met Roemer vanochtend. Eh, ochtend, ja. ja, en dat hij dus in NRC, Ik heb het nog niet kunnen lezen, het hele interview. Wel de, wel de berichtjes trouwens. Ik denk dat, dat hij tegenover mensen heeft gezeten... die stevig hebben doorgevraagd. En dat hij net iets meer verteld heeft... dan eigenlijk de bedoeling was. Want ja, je gaat toch niet verkiezingen in? En zeggen van, het, het zal wel niet goed komen. Ja. Dat lijkt mij nee. uh, buitengewoon merkwaardig. Twijfelaars die zullen zeggen, ja, als hij er niet in gelooft, moet, moet ik er dan in geloven. Precies. Maar Paul, hij gaat nog een stap verder. Gevraagd naar zijn voorkeur, geeft hij kiezers het advies op de PvdA te stemmen in plaats van de SP. Het lijkt wel of hij dat tegen mensen ook zegt die wellicht op zijn partij zouden gaan stemmen. Ja, nog, nog, ik moet me daar een beetje bij... Uh mijn voorgangers gaan aansluiten... dat ik uh, het interview niet gelezen heb. Ik kan ja. ook niet zien in, in, in welke context het is gezegd. Nou, er wordt hier een quote uitgetrokken. Ja. Uh, maar uh, het lijkt erop alsof... Uh, de heer Buma uh, een beetje van de weg is geraakt... in, uh, in dat gesprek. Uh, ja, dit zijn allemaal geen uh, bijzonder handige uitspraken. Kijk, ik snap best... als je de laatste peilingen ziet van ongeveer... Nou ja, het gaat al een hele tijd eigenlijk niet lekker... maar het is nu echt, echt de weg naar beneden... om het maar even zo te zeggen... is in de peilingen ingezet. Hmm. Ik snap best dat Buma denkt... weet je wat, ik moet me klein maken... Uh, uh, niet uitstralen dat, dat we nog wel uh, richting de 21 kunnen komen. Want als die klap dan op 12 september komt... dan kan ik de 13e ook nog wel ja. verder... zonder dat mijn leiderschapspositie uh, ter discussie wordt gesteld. Ja. Maar hij doet dat toch op, op een erg onhandige manier. Ja, Joost, uh, hij, uh, hij, ze stralen duidelijk niet meer uit... We'll rule this country, wat ze lang gehad nee, hebben. Dat, dat doen ze ook niet. Maar, <laughs> maar als je hebt Ja, precies. Maar jullie zijn watchers, hè? Uh, uh, als je naar zijn lichaamstaal kijkt uh, de, en je hoort nu dit... Denk je met terugwerkende kracht, verdomd het. Ik heb al seintjes gezien dat dit er wel eens aan zou zitten te komen. Nee, in tegendeel zou ik nou. haast zeggen. Ik vond dat hij, uh, sinds hij dus uh, verkozen is... dat, dat, dat, dat heb ik al eens in gesprekken met hem... dan heb je het idee van, er is een soort last van zijn schouder afgevallen. Want ze hadden zo'n zo leiderschapstrio uh, met Maxime Verhagen dan als vicepremier. Hm. Rutte, Peet-Oom, de partijvoorzitter. En dat werkte allemaal heel goed, zeiden ze toen. Maar toen hij eenmaal toch uh, gekozen was uh, als CDA-leider... zeiden hij, ja, dat is wel gewoon dat is echt een opluchting voor ja, me. Ik heb, het, ja, ik heb het nu voor het zeggen. En dat zag je aan hem... Dat die hij daardoor gewoon hmm. lekker erin zat. In debatten deed het heel erg goed. Dus ik, ik, je leest nu die, die quotes voor, maar ik, het verbaast mij. Wel. Dit, dit is een, een andere BUMA dan ik de afgelopen maanden heb gezegd. Het... het was eerder hoor. Ja. Het was in dat Dom, debat de over, de, over het weglopen van Wilders uit het katshuis. Dat je hem, omdat hij dat met humor deed, ja. met flair. Je zag hem in één keer groeien. Ja. Uh, ik heb gewoon toestemens thuis gezegd en mevrouw... Nou, die die, die kunnen ze bij het CDA wel, wel overslaan... want dat mm -hmm. wordt Buma. Nou, <laughs> ja. dan hebben we het nu over debatten... en wat voor invloed uh, uh, die kunnen hebben... de debatten op televisie, uh, op de campagne. Nou is er vanavond een debat waar Buma ook aan meedoet. Uh, het zijn er zes vanavond. De vier groten, die we al eerder hebben gezien... en daar mogen nu CDA en D66 bij aanschuiven. Die debatten hebben blijkbaar kennelijk een enorme invloed... misschien maar kortstondig op die peilingen. Nu... Komt dit interview vanavond? Zou Buma daar nog iets, valt er nog iets te redden voor hem, denk je, vanavond in dat debat? Het ja, zal hier natuurlijk over gaan. Nou, nee, want geeft... het gaat meestal aan de hand van, van, van stellingen. En wie ja. weet dat hij nog even één vraagje krijgt. Om, om, weet je, iedereen krijgt altijd één vraag aan het begin van zijn uitzending. aan de hand van de actualiteit. Maar die thema's zijn al lang besproken. en wie tegen wie. Dus Buma dat gaat zit over, over de Wilders, zorg. en het ja? gaat over Europa. Uh -huh. Vanavond. Maar denk je niet dat Wilders dit aan zou hebben om te nee. zeggen van nee? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het over Europa gaat. En als hij daar vanavond weer heel erg goed staat, dan is het morgen ook weer vergeten. Ja. Dus zo gaat het nou ja, over. het gaat over Europa, maar ook voor banenbehoud, de huizenmarkt en, ja, en nee, maar Dat is uh, de banen- en uh, huizenmarkt, dat is de confrontatie Rutte-Samsom. Interessant, oh, okay. oh, dus ja, ja. interessant, want het is dus niet ja. Rutte-Roemer. Ja. Maar het is nu plotseling Samson geworden. Ik ben heel benieuwd of daar een idee achter zit bij de VVD. En de andere confrontatie in de zorg is tussen de twee andere overblijvers. Pechtold en uh, uh, wie vergeet ik nou nog even? Ja. 6. Zit er een Helbe idee even. achter of betalen? Nu bepaalde redactiedag. Ja. Uh, oh, die hebben we gehad. Het, ja. het uh, thema met, met de combinatie Tonelio's. Ja, Lopen nu twee gesprekken door elkaar heen. Ja. Ja, gezellig <laughs> <Nee>. hoor. <laughs> ik neem het woord nu gewoon. Nee, maar het, het, hoe, is, hoe is dat gegaan? Ik, ik weet het uh, niet. Nee? Luister, ik moest hier uh, als een gek naartoe rijden wij, vanuit uh, een ander debat. Je moest, je moest niks zeggen. Ah, ja, maar er was iemand andere waar je niet beschikbaar bent toen van de derde reserve, geloof ja, ik, ja. Ben ik, dan. Ja, ja. Dus ik weet werkelijk niet wat nee. afwerkingen zouden zijn kunnen geweest... aan de kant van, de, nee. van onze kant, maar ook niet van de redactie. En ik nee. ben trouwens erg benieuwd hoe dat loopt. Maar ja, ja. ik vind het wel een interessant debat. Uh, je ziet natuurlijk dat Samsung groeit. Dat kan niemand ontkennen. Mm -hmm. Even het effect van de, de tv-debatten waar het al over, over begon. Het effect op de peiling is niet gering. Uh, als we de, sommige peilingen serieus mogen nemen... dan is Roemer zijn partij acht zetels kwijt. Mm -hmm. En iedereen die is ter, schijnt het erover eens te zijn, dat dat door dat ene debat komt bij RTL op zondagavond? Ja, dat, dat, ik, ik weet dat, uh, absoluut niet of dat wel zo, of dat wel zo is. Uh, het verleden wijst uit dat debatten kunnen een, uh, een invloed kunnen hebben een behoorlijke invloed. Maar ik herinner me toch ook wel debatten. Bijvoorbeeld in 2006 tussen Balkende en Bos. Waar Bos uh, die uh, in die zomer een grote voorsprong had verspeeld. En die moest echt daar gaan scoren. En dat deed hij ook op een geweldige manier. Iedereen herinnert zich nog van: geef mij drie redenen, geef mij mm -hmm. er twee, geef mij er één. Nou goed, hij won dat debat uh, met verven. Maar in de peilingen wist hij het niet meer goed te maken. Was niet 2003? Nee, dat was 2006. Oh. Dus er, er, er, uh, uh, het, het kan zijn dat debatten een, een invloed hebben, dus een behoorlijke mm -hmm. invloed. Maar het is, het, is geen, het is geen wetmatigheid. Nee. Maar dit debat heeft zeker invloed gehad. Ja, dat ja, ja, wat je de zeker. beweging die je nu in de peiling ziet. Daar, dat is, daar, daar ligt dat debat Is daar de basis voor. En er spelen ongetwijfeld nog andere dingen ook een rol. Ja. Uh, maar de, de enige reden waarop je het kan verklaren is dat debat. Tonesias. Nee, ongelooflijk wat er is veranderd in de politiek. D66 kwam met zeven zetels in het parlement aan het eind van de jaren 60. Hmm. Dat was een aardverschuiving. Foto kwam in de New York Times. Nederland stond op de kop. Nu gaat in één dag. In de peilingen gaat de partij acht zetels omlaag. Ik neem ze wel met een korrels uit, hoor, in mm -hmm, alle eerlijkheid. Wat die peilingen bedoel je? Ja, wij staan af en toe tien hoger en hij acht lager. Uh, het voor iedere stem zal tot het laatste moment worden geknokt. Want wat het in ieder geval aangeeft... is dat er dus veel zwevende kiezers zijn. Uh, dus het zegt mij nog niet zo heel erg veel, mm -hmm. als ik heel eerlijk ben. Uh, maar het is wel een En het, het geeft wel een trend aan. En de trend is natuurlijk dat de SP ja uh, nu aan het leeglopen is, maar zoals die ballon ook eerder gevuld werd. Dus mm -hmm. ja, dat, dat zegt me ook niet zo Zullen heel Zullen we even bij die SP blijven en ja. dan naar het interview gaan vanochtend Zeker. in de Telegraaf? Toevalligerwijs van de hand van een van onze paneleden, jo. Paul Jansen. Maar ik begin even bij, dan dus niet bij jou, oh, <laughs> maar okay. bij Joost Verrings. Jij hebt het gelezen. <laughs> ja. Jij hebt je woordje afgedaan, nee. Uh, oh. Jij hebt het interview gelezen en, um, nou, gaan we gaan natuurlijk zeggen, wat vond je ervan? Wat vond je het meest opvallend? Pas op, ik zit binnen slaanbereik. Ja, nee, dat... dat, dat van plek ik heb in mijn <gacht> leven veel interviews gelezen... maar zo goed als deze nog niet. Nee. Ja, ga door. Nou ja, kijk... Het, het, het, het, het, het, het, het probleem met de Roemer, is dat... ze vangen nu ontzettend veel wind. En dat zijn ze natuurlijk niet gewend. En ze wisten van tevoren... we zijn de groot, een van de grootste in de peilingen. En als die campagne gaat beginnen... gaan we heel veel wind vangen. En dat kan je van tevoren beredeneren. Maar als je het voelt, is het toch anders. Mm -hmm. En daar hebben ze moeite mee. En dan zien ze ook nog eens dat het slechter gaat in de peilingen. En... Ja, dan ga je, moet je oppassen dat je niet te klagerig wordt. En op da mm -hmm. dat, dat, dat, dat punt beginnen ze. Ik van hou het gewoon positief. Maar Blijf wat... bij je boodschap en ga niet praten over hoe je behandeld maar wordt door anderen. M bij Joost, wat mij opviel erin, dat het leek alsof dit interview een voortzetting was van wat Tessel noemde in dat debat van uh, bij RTL dat Roemer een beetje de weg kwijt was... door die keiharde ontkenning van Rutte. Dat hij dacht van, jezus, heb ik het nou verkeerd begrepen? Hij kwam er niet meer helemaal uit. En ik vond dat bij dat interview naar Telegraaf vanmorgen ook... het leek wel alsof hij gewoon... Uh, uh, het, het, het hem een beetje boven zijn petje ging. Ja. Want ik heb nou zitten zoeken, waar staat... Uh, de SP, nou, als het gaat over het al of niet verhogen van de AOE-leeftijd. Mm -hmm. Ik bleef toch na het eind van het paginagrote interview in verwarring achter. Maar nu dan. Is hij dan, is, is, is die gewoon structureel de weg kwijt? Joost? Nou, wat je vaak ziet, als je in het, begin, het begin van een campagneperiode is heel erg belangrijk. En als je die dus verkeerd inzet. De, en dat is bij, bij, bij, de, bij de SP gebeurd met dat debat... dan, ga, dan krijg je niet meer vragen als de camerateams langskomen... of Paul Jansen komt langs voor een interview... Ja. over wat vind je van een bepaald onderwerp? Of met wie wil je samenwerken? Dan ga je, krijg je vragen van, gaat dat wel lekker? En waarom ging dat debat niet goed? Ja. En, en daar kom je daar niet uit. Maar, en dan ga, je, dan, dan ga je krampachtig, wil je dat dus... Je wil het er eigenlijk niet over hebben, maar je weet dat je antwoorden moet maar, geven. Maar, Paul Jansen, nou. wat, moet jou, wat heeft jou verbaasd toen je het interview maakte het meest verbaasd in zijn antwoorden. Want ik ben het helemaal met je eens, Jos. Er zijn heel concrete vragen gesteld door de uur over de AOW-leeftijd bijvoorbeeld, om dat nog ja, eens uit te leggen. Maar dat is zo ik zo, ben luister, Misschien mag ik daar zelf wat over zeggen... want ik heb tenslotte daar gezeten met de heer Roemer. Uh, dat interview heeft ongeveer een uur geduurd. Uh, er zijn nou, ongeveer vijf à tien minuten zijn gegaan... over wat jij aangeeft, ja. van, uh, waarom gaat het niet lekker. De, de, de, het, het overgrote deel van het interview ging gewoon over de inhoud van het SP-programma... de effecten van het SP-programma... die volgens het Centraal Planbureau uh, zo werken. En over allerlei punten, zoals de AOW-leeftijd... waar uh, de SP in hun verkiezingsprogramma het ene verhaal vertelt... Uh, maar uit de doorrekening van het, het Centraal Planbureau... Een ander verhaal blijkt en dan uh, zegt Roemer als wij hem daarna vragen... ja, dat was een noodgreep dat we in 2015 toch al aan de AOW-leeftijd gaan moddelen... in plaats van in 2020 tot 2020 niets doen wat in het verkiezingsprogramma staat. Nou en, en wat mij dus het meest heeft uh, verrast en verbaasd mm -hmm. in dat interview... is dat dus uh, Roemer uh, maandag, toen die uh, cijfers van het Centraal Planbureau... die doorrekeningen bekend werd, Roemer natuurlijk op de bühne ging roepen... hoera, wij zijn een koopkrachtkampioen... En dat hij in het interview bij alles waar het, het Centraal Planbureau dus kanttekening bij plaatst. Dat hij dan niet zegt van, oh dat moeten we anders doen. En hij zegt, nee maar daar ben ik het niet mee eens. Dus hij weigert te accepteren dat het CPB zegt bijvoorbeeld over hun plannen ten aanzien van scholen. Dat ze zeggen, ja maar uh, dat leidt tot grotere schoolklassen in plaats van kleinere schoolklassen. En als wij hem daarmee confronteren van uh, jullie beleid is volgens, nou, wat we dan even als onafhankelijke rekenmeesters moeten accepteren leidt tot grotere schoolklassen en niet tot kleine. Dan zeggen ze, ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Ja, wel, ja kijk, maar, zo slaat dus elke maar dat discussie dat doet elke partij dood. toch? Nee, dat is niet waar. Nee, is niet er, waar. Zijn, er zijn partijen die natuurlijk wel in discussie gaan. Hè? Want er wordt heel veel gepingpongt tussen partijen en het Centraal Planbureau. Ja. Daar weet Ton ook alles van. Maar uiteindelijk, de eindconclusie van het Centraal Planbureau dat is de maatstaf daarmee en daarmee ga je aan het werk. Ton ja, Elias? Nou ja, dat is inderdaad waar. Hij, de Roemer zegt, dat vond ik het meest interessant in dat interview... hij zegt tot drie keer toe, ik zal de voorbeelden er nou niet bij pakken... maar hij zegt tot drie keer toe, waar ze dus uh, een oorvrij krijgen van het CPB... ja, daar zitten ze daarnaast. En tegelijkertijd zegt hij, kijk eens hoe goed we het doen volgens het CPB... want bij ons stijgt de ko koopkracht ja. enorm. Ja, uh, dat kan dus niet. Dat werkt dus niet. En het allermerkwaardigste vind ik dat ze precies hetzelfde hebben gedaan als de Partij van de Arbeid in 2010 over die AOW-leeftijd... en dat die Ulebelt, hun woordvoerder sociale zaken... gisteren in de Volkskrant al zei, want niet alle credits... moeten natuurlijk naar de Telegraaf gaan. Toen moesten we iets bedenken. We mm -hmm. hebben ja. iets moeten bedenken. Ja. En dat heeft Romer vanmorgen op dat ene punt bij de Telegraaf herhaald. Het is precies hetzelfde waar Cohen geweldig op zijn donder voor heeft gehad bij de verkiezingen twee jaar geleden. Dat ze zeiden, we gaan zorgen dat we de boel gaan, gaan, gaan mm -hmm. dicht houden en gaan redden. Maar toen kwamen de sommetjes niet uit en toen moest de boel worden bijgesteld. Ja. Dus het is ook nog eens een keer een fout die ze hadden kunnen zien aankomen. Dat ja, nou, vind te... ik onbegrijpelijk. Maar dan, ik dan voel ik, ik me toch een beetje gedwongen om de zaak in lichtelijk uh, te relativeren. Want bijvoorbeeld uh, alle, partij alle partijen of geen enkele partij reduceert het tekort, het begrotingstekort tot nul en geen enkele partij doet überhaupt iets aan de schuld dus de gecumuleerde begrotingstekorten mm -hmm. helemaal niks ja, nou, kan en je dus daar ook... heeft de VVD bijvoorbeeld een enorme boek over aangetrokken ja. en niet onterecht daar gaat het nou, niet over want te betalen, zo, want dus. want te betaal, nee dat nee, is een tekort nee maar ik heb het nou over, het nou over ja, schuld ja. die moet 60% zijn van Europa die is dik in de 70% en over 10 jaar is het ook bij de VVD niet gereduceerd en dan betalen wij bakken met rente nee, maar over. je zult ons, in ieder geval dat heb ik niet gezien in uh, pagina grote interviews met blok of met Rutte niet horen zeggen dat is fout van het CPB en dat is fout van het CPB en dat is fout van het CPB, van het CPB. maar hun conclusie dat we 500.000 banen meer creëren dan de SP ja die is natuurlijk wel goed ja dat is ongeloofwaardig neemt niet weg dat het natuurlijk wel heel pijnlijk is voor de VVD dat het CPB rekent met zoals dat heet hele grote uitverdien effecten en ze zeggen kosten als je, van bezuinigingen juist als je bijvoorbeeld uh, het zet in subsidies dan heeft dat ook weer gevolgen voor je economie, omdat als er minder geld in de markt ja. stroomt, dan he, kan er ook minder van worden geïnd. Ge ja. uh, CPB rekent daar heel hoog mee. Neemt niet weg dat het voor de VVD natuurlijk buitengewoon pijnlijk is dat de partij die heeft zegt orde op zaken mm -hmm. he, als, als, als, als kern en, en dus uh, belooft naar de nul te gaan in 2017 daar belangen na, dus niet op 0,1 maar met uitverdiende effecten, belangen na niet uh, aan kan tippen. Maar wel het meest dichtbij komt. Laat het, dat mag geiten dan toch ook even vaststellen. Maar daar ik, heb je gelijk in. Ik zeg ook niet dat het een schande is, maar het is wel pijnlijk. Een koopkrachtverlies van 6,75 procent. Maar 500.000 banen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Want mensen hebben liever een baan dan een uitkering. Ja. Wat ik het sterke vond, van, ook van Wilders overigens, maar Joost... maar ook van, uh, van Dinges, van uh, Roemar. die zegt, uh, altijd gezeur over de lange termijn, 2040... Mm -hmm. ja, wie heeft daar wat aan? Ja. We moeten banen nu hebben. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja. Ja, het CPP is heel erg interessant... want je kan er van alles van vinden, maar het objectiveert wel alle verkiezingen programma's. En het is heel erg heel, heel interessant. Uh, Paul heeft het voor zich liggen, het boekwerk, om het te lezen. Maar ja, of het nou allemaal de werkelijkheid is, nee, dat denk ik niet. Nee, dat zegt CPB zelf ook. Oh, nee, ja, die, ja, die, ook. die zelf zelf relativeren het zelf ook. die relativeren ding? het altijd. A, krijgen wij van de partijen dingen aangeleverd ja. en wordt ons iets gevraagd. Er is hen bijvoorbeeld niet gevraagd om mm -hmm. rekening te houden met een uittreden uit Europa bij het doorrekenen van het programma van Wilders. Dat zeggen ze natuurlijk mm -hmm. ook zelf ja, allemaal, nee. hun beperkingen. Ja. Maar wat je dus ook met, met, de, met de SP ziet, is dat uh, uh, twee jaar geleden, we andere verkiezingen, als zij iets, iets veranderden aan een verkiezingsprogramma, dan, dan viel het waarschijnlijk de pers van op, maar dat was niet zo relevant, omdat ze toen wat kleiner waren of niet in de race waren voor het voor premierschap. Ja. En nu komt er een vergrootlast op te staan, en terecht ook. Mm -hmm. En dan merk je dus dat, da daar moet je mee omgaan en je merkt dat ze dat gewoon heel moeilijk vinden. Ja, ja. maar daar zit natuurlijk de kern van het probleem. Ja. Zowel Roemer als Rutte ja. hebben zich naar mijn idee, terecht, buiten de strijd gehouden tot afgelopen zondag. Ja. Omdat ik inderdaad denk dat we met, geloof ik, 7 of 8 of 9 debatten... In, in, in die twee weken, dat mensen dat dan echt wel gezien hebben. Ik denk dat, dat de Nederlanders daar niet echt op zit En dan op dat moment gaan dus die, die spotlights letterlijk aan op die twee mannen. Nou, de ene is er tegen bestand en de ander niet. Hm. Ja. Um, laten we het eens dus over de campagne hebben en de rol van de media. Joost Vullings, jij wou iets zeggen over de Telegraaf. Nou ja, we hadden het Alweer, over... Joost? Ja, ja wat nee. een mooie gratis reclame, krijg ik van jou. Ja. Ik... Nou, ik weet niet of dit reclame nou, is. Over... Als je je namen goed spellen, zeggen ze toch altijd? Kom maar op. Nee, dat, dat, als we het hebben over wat de, de SP daalt in de peilingen. Nou, ik denk dat het de debat bij RTL de grootste bijdrage is aan die, aan die daling. Maar sinds de campagne echt is begonnen, gaan ook veel media wel, wel, wel los op de SP, onder meer de Telegraaf. Ja, dat helpt zo'n partij natuurlijk ook niet. En de Telegraaf. ...kiest heel duidelijk van wij voeren campagne tegen de SP en, en, en voor de VVD. En, uh, maar goed, dat, heeft hmm. natuurlijk, dat is voor zo'n partij wel, wel... Hoe kom wel je daar nou wel weer bij, Joost? Uh, natuurlijk zoomen wij in op, uh, op pijnpunt van partijen. En natuurlijk zoomen we dan uh, allereerst in op VVD en SP. Omdat dat de twee grootste partijen zijn. Waarvan de ene zegt we willen linksom uit de crisis... ...de ander zegt rechtsom uit de crisis... Maar het, het verbaast mij altijd, het mag hoor. Ik bedoel, het staat je vrij. Maar het verbaast mij altijd dat als wij een kritisch stuk schrijven op de inhoud. Over de SP. na aanleiding van het CPB-rapport. Dat, nee. dat, dat, dat dus de werkgelegenheid op termijn een flinke krap krijgt. Dan voeren wij dus campagne, wordt gezegd. Nee, maar nee, het nee, jij. Nou wil val. ik even mijn punt maken. Nee, nu wil ik even mijn punt maken. Dan mag jij weer. Jij noemt net het woord campagne. En als de NRC, de zelfbenoemde kwaliteitskrant. Maandagmiddag op dezelfde dag. Over de hele voorpagina een grote kop zegt schrijft met de kop... CPB-cijfers, slecht nieuws voor PvdA. Wat een veel meer duidende kop is... dan onze kop uh, SP-kostbanen. Want dat is namelijk letterlijk mm -hmm. wat, ja. wat de CPB zegt. Ja, dat en dat het slecht nieuws is. Dat is een duiding van de journalisten van de NRC. Dan kraait er geen haan naar. Maar... Dat is voor ons positief in die zin... dat wij kennelijk belangrijker worden gevonden dan de NRC, dus ja. ik ben daar blij mee. Jeetje, je zegt een maar het is een selectieve verontwaardiging. Even voor de luisteraar wat Joost doelt, hij doelt, hij doelt. Die de artikelen SP. van de Telegraaf over de SP, die kloppen feitelijk allemaal. Dus ik zeg ook niet dat het, dat het onzinstukken zijn. Mm -hmm. Alleen, ik zie nu twee weken lang, wordt er bijna iedere dag geopend met een kop die voor de SP heel vervelend is. Je, ik, ja. Laat me dat zien dan. We ja. hebben, we hebben nee, dit, dit, dit vind ik wel irritant. Ja, maar het is niet erg. Het is keuze. Het is gewoon niet waar wat je Jij, zegt. Ik, ik kan... wij, hebben, wij hebben maandag uh, in, de, in de krant van uh, dinsdag, moet ik zeggen... dus dat is uh, eergisteren, hebben we in aanleiding van de CPB-rapporten... Oh, zijn we geopend met de SP. We zijn De dag daarna hadden we weer een, een stuk op de voorpagina Roemer, roemer Jokt... Roemer jokt ja. omdat dat vooruit liep op ons interview... wat we namelijk die dag al gehad hebben. Dat zijn... Twee dagen, Joost. En, maar ik heb het ook Wat, vorige week. Je hebt het over twee weken lang dat de, dat de Telegraaf campagne voelde. Nee, je moet wel goed luisteren. Maar ik zeg Paul, Twee, nou, twee we weken lang, een aantal jullie... openingen. Die, die, ik vind het niet erg, maar dat helpt zo'n partij ja, natuurlijk nou, niet. Maar, ja. Ja, nou, ik wil Ton Elias op dat ook even de mogelijkheid geven. Donderdag. De kans geven om hierop te reageren. Want nou, Paul Janssen is, is heel goed in staat om zichzelf te verdedigen, Maar als je als Vulling zegt dat de Telegraaf de VVD steunt... Uh, altijd en per definitie noem maar wat. Nou, niet, niet ik her, ik herinner definitie. mij nog dat wij buitengewoon veel last hebben gehad... van de berichtgeving in de Telegraaf over de tweespal tussen Verdonk en Rutte. Nou, en hoelofd, En, en, en, en, en Forensetaks, buitengewoon kritisch. Dus dat is gewoon niet waar. En als het nou gaat, in alle eerlijkheid, over campagne voeren, uh, en daar heb ik ook nog nooit iets over gezegd in het openbaar... maar als het zo aan de, de orde wordt gesteld... De publieke omroep mm -hmm. heeft aantoonbaar... en ik hoop dat een wetenschapper daar nog een keer instapt... in de laatste week van de vorige verkiezingscampagne... Alles eraan gedaan om Job Cohen, die toen in de lucht zat, op het allerlaatste moment aan zijn zegen te helpen. Dit is aantoonbaar, feitelijk. Ja, goed, af, af, maar, maar, afzeggingen op nee, maar de verkiezingen. Ik, ik kan zeggen ik maak gewoon, zin ik even af. dat het feitelijk ik maak, ik maak en, me, en juist is en Ik, ik, ik, ik maak mijn zinnetje even af. Want je hebt ook geen bewijs. Afzeggingen nu. van één uh, vandaag op de verkiezingsdag van de VVD. zodat GroenLinks en Partij van de Arbeid daar terecht konden. Paul Witteman, die drie kwartier met Cohen in een hok heeft gezeten. vlak voordat ze de uitzending gingen doen. Dat zijn aantoonbare dingen. En nogmaals. Ik zou van harte hopen dat wetenschappers dat een keer goed uitzoeken. Met andere woorden, voor zover er al campagne wordt gevoerd, gebeurt dat aan alle kanten. En profiteren alle partijen daarin? Nu, Joost. Ik zou als Paul zou zeggen: Ja, nou klopt, wij hebben een voorkeur voor de VVD als, als rechtsconservatieve krant. En uh, de SP zien we als krant wat minder zitten. De hooie, de, de nee, maar dat is wat anders. Jij hebt, nee, dat is wat anders. Maar dat vind ik, Want ja. lees de commentaren erop na en dan ga ik een heel eind met je mee. Maar jij, ja. dat is wat anders wat je voorkeur is als, als commentator. Want ja, dat ja. weet je dan ook. Dan, uh, jij hebt het over campagnevoeren tegen. Dat zijn twee en verschillende dingen. En is er dingen. bovendien niet ook altijd een verschil. Dat toch in elk geval tussen columns en commentaren en verslaggeving. Nee, maar en kijk, dat juist. moet je natuurlijk ook scheiden. En als dat door elkaar heen zou lopen, zou het kwalijk nee, zijn. Nee, maar, maar er was, was vorige week donderdag een opening. Het was een debat geweest, geloof ik, in Diemen of Amstelveen... tussen Fred Teef en Harry van Bommel. Uh -huh. uh, dat vind ik voor een, een landelijke krant, dat je met zo'n verkiezingsdebatje, die heel veel plaatsvindt, dat je daarop opent, is een keuze. Maar dat, dat zie je niet vaak. Uh -huh. En toen zaten er gewoon drie, ik vond ze trouwens geweldige quotes van Fred Teven over de SP. Was het waren echt zo, nou, het waren zeer vermakelijke uh, quotes. Mensen ben ze vergeten, maar het was leuk. Maar, nee, ik, maar er zat dus geen, er zat geen quote van Harry van Bommel in. Nee, je hebt het gelezen. Ik laat je hem straks zien, die zat er ook in. Laat Joost. hem straks zien. Gaat en dat bedoelt de selectieve verontwaardiging. Ik, ik, moet, ik moet jullie onderbreken. Paul Jansen, dankjewel. Ja. En, jo het ja. het oh, nee. en Joost Tullings. Ja, Ton Elias, heel hartelijk bedankt. Dit was Vila Vipiro vanuit Den Haag aan het Binnenhof. We zijn er morgen niet, we zijn er maandag weer. Maar in Hilversum zit, als het goed maandag is, Tim... Niet maandag zijn we er ook niet. Maar Tim is er wel, daar gaat ja, het om. Tim ik... overdiek, het Radio 1-journaal zo meteen. Nou, en wij gaan hier in Hilversum net zo vrolijk als jullie... verder met de landelijke politiek. In de SP springt er ook bij ons uit. Renske, Renske Leijten, de nummer 2, is de gast bij ons. En ik heb goed opgelet tijdens jullie... Politieke forumdiscussie, dus ik heb een aar, paar aardige invalshoeken opgedaan van mijn gesprek. Mooi dus mijn dank aan Julius Groot. Fijne middag. We hebben natuurlijk veel meer nieuws. Het was echt proppen geblazen in het draaiboek. En zo hoort het. Veel nieuws naar de hoofdpunten. Die krijgt er van Gert Kluk. Radio 1 Het NOS Journaal. Het herstel van het CDA gaat lang duren. Dat zegt CDA-leider van Haarsma Buma in NRC Handelsblad. De peilingen voor het CDA zijn slecht en Buma stelt dat hij zichzelf zou overschreeuwen. als hij zich zou opwerpen als kandidaat-premier. Hij is goed te spreken over PVDA-leider Samson. Die laat volgens hem duidelijk zien dat je vanuit het midden politiek kunt bedrijven zonder te polariseren. In Noordwijk is de huldiging aan de gang van astronaut André Kuipers. Het is zijn eerste publieke optreden sinds hij op 1 juli op aarde terugkeerde. na zijn missie van bijna 200 dagen in het ruimtestation ISS. De huldiging is in Noordwijk, omdat daar het European Space Research and Technology Center ligt. Dat is de grootste locatie van de Europese ruimtevaartorganisatie ECA. De oorzaak van het ongeluk in maart met Belgische schoolkinderen in een tunnel in Zwitserland blijft onduidelijk, ook naar nieuw onderzoek. De verongelukte chauffeur was niet onder invloed van drugs of alcohol wel werd bij hem een hartafwijking geconstateerd die kon leiden tot hartritmestoornissen ook slikt hij dagelijks een antidepressivum maar er is geen bewijs dat die zaken iets met het ongeluk te maken hadden in de tunnel in Zwitserland kwamen 28 mensen om het leven en dat zijn de hoofdpunten ANWB ah, verkeersinformatie: de A58 van Breda naar Roosendaal is nog steeds dicht na een ongeluk tussen knooppunt Prins en knooppunt De Stok. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas in de loop van de avond open gaat en dan tot die tijd kunt u omrijden over de A16 en de A17. 24 files op het moment en de meeste staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en de Afrit Bunschoten 11 kilometer. De ring A10 Zuid richting Watergraafsmeer, daar staat voor de rij 6 kilometer door een aanrijding. A13 daarna richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 5 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp, daar is bij Krikies de weg in beide richtingen dicht door een storing aan de brug.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 Goedemiddag, hij staat weer met beide benen op de grond... maar Noordwijk laat hem vanmiddag toch weer even zweven. André Kuipers, astronaut in rusten. We zijn bij zijn huldiging en stellen ons de vraag... wat nu voor de man die twee maal de ruimte inging? Zes lijsttrekkers gaan vanavond met elkaar in debat. De meeste ogen zijn wellicht gericht op Emiel Roemer van de SP. Zijn partij sputtert een beetje in de peilingen. En wat dat betekent vragen we de nummer twee van de SP. Renske Leijten, zij is vanmiddag bij ons te gast. Het onderzoek naar de kaping... Die geen kaping bleek te zijn, gaat een etmaal later gewoon door. Centrale vraag, wat gebeurde er in de cockpit? Zo direct Edwin Winkels, hier in Barcelona de topman sprak... van luchtvaartmaatschappij Vueling. Dat en nog veel meer in het NOS Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Om te beginnen met dat tumult gisteren op en rond Schiphol. Wat gebeurde er nou in die cockpit van het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij? Waarom meldde de piloot zich niet toen hij het Nederlandse luchtruim kwam binnen vliegen? Edwin Winkels, onze correspondent. Jij sprak vanmiddag met de operationeel manager van Vreling in Barcelona. Wat kan hij je vertellen? Meneer Fernando Waal uh, zei dat hij niet te veel wilde speculeren. Dat er een onderzoek bezig is in Nederland. Waar Ruimvoering uh, meewerkt. De, de piloot uh, en de bemanning is inmiddels verhoord ook door de, door de maroche uh, Seussé. Volgens zijn versie uh, is er gewoon een kleine storing op de radio geweest. Dat het uh, contact niet mogelijk was. Hij zegt het is niet normaal dat zoiets gebeurt. Maar het, uh, het is veel frequenter, komt het voor. Dan je je kan voorstellen met zoveel vliegtuigen in de lucht. En uh, verder wilde niet zeggen. Uh, waarom die piloot zo lang niet eigenlijk contact heeft gehad met de verkeerstoren in Schiphol. Ja, frequent inderdaad. Maar eerder uh, vorig jaar was er een soortgelijke incident... Hè, waarbij hetzelfde toestel van verweling in een soortgelijke situatie terechtkwam... boven Frankrijk, waar toen een mirage moest ingrijpen. Klopt. En meneer Val zei daarvan uh, absoluut niks te weten. Hij zei, maar dat is ook moeilijk. Uh, hij zei, we vliegen 144.000 keer per jaar. We vliegen ook heel veel op Amsterdam. Dit hoefde niet per se hetzelfde toestel te zijn. Misschien wel dezelfde vlucht. Uh, hij zei, maar het, het, is echt, het komt zo vaak, of zo vaak. Hij zei, het komt dus frequent voor in, uh, in het luchtverkeer. Dat, uh, dat de verbindingen af en toe wegvallen. En dat is volgens hem de enige uitleg die, uh, die mogelijk is. Verklaart niet het bericht wat gisteravond naar buiten kwam. Want uh, gisteravond bevestigde de NCTB, de terreurbestrijding, dat iemand bij de luchtverkeersleiding Arabische muziek had gehoord in dat radioverkeer. Heeft hij daar, daar nog iets over kunnen zeggen? Ja, hij zegt dat er uh, absoluut 0,0 uh, Arabisch is gesproken in de cabine, dat er ook geen Arabisch personeelslid uh, daar was. Over muziek concreet heeft hij het. Nou, er is absoluut geen communicatie geweest. En wat wel kan voorkomen, en dat heb je ook in het luchtverkeer, is dat er interferenties zijn, storingen. En het is best mogelijk dat op het moment dat zij dachten de verkeerstoren contact te hebben met, met deze vlucht van Voiling, uh, dat ze bijvoorbeeld een, een andere vlucht hoorden waar het dan Arabisch op zou worden gesproken of muziek zou worden gedraaid. Maar hij ontkent dus dat het in de cockpit te horen zou zijn geweest. Ja, hij zegt, 100 absoluut kan ik ontkennen dat er uh, iets Arabisch heeft plaatsgevonden in, in deze cockpit. Dus piloot is een uh, Spanjaard, een hele ervaren Spanjaard. Hij zegt, heeft uh, trans-oceanische vluchten uh, gedaan. Hij is instructeur van Vueling, daar zit hij al zes jaar. Hij zegt ook bijvoorbeeld de taal, wat nog wel eens kan voorkomen. Hij zegt, spreekt uitstekend Engels. Dus ook, er is ook geen taalprobleem of wat er ook met, met de luchtverkeersleiding geweest. Blijft raadslachting. Edwin Winkels vanuit Barcelona, dankjewel. Hij is al zo'n twee maanden terug op aarde, maar van een feestje was het tot nu toe niet gekomen. Tot vandaag, in Noordwijk, waar André Kuipers wordt gehuldigd. Hebben we natuurlijk ook onze verslaggever Mark Hamer naartoe gestuurd. Is Kuipers al gearriveerd, Mark? Ja hoor, hij is geland hier op het strand, letterlijk geland. Het was een heel indrukwekkend gezicht. Rond half vier werden we als pers en iedereen naar buiten geleid naar het strand hier in Noordwijk. En daar zagen we in de verte het vergat de Van Spijk aankomen varen. Er kwam een F-16 over, heel, ook heel indrukwekkend, met zijn neus omhoog en dan zijn staart heel laag. En heel langzaam vloog hij eigenlijk hier over het strand van Noordwijk. Toen kwamen de mariniers aan land met landingsvoertuigen. Toen zagen we een helikopter bij de Van Spijk omhoog gaan. En die helikopter bracht André Kuipers naar het strand. En dat klonk zo. En dan landt de helikopter op het strand. En daar komt André Kuipers, gehuld in zijn flightsuit... aan op het strand van Noordwijk. Lopend door het Mullenzand... in de richting van premier Rutte en kroonprins Willem-Alexander. Nadat ze de helikopter weg was, nadat ze langs wat schoolkinderen waren gelopen... Zijn ze hier, hebben ze hier plaatsgenomen op een podium, dat staat hier op de boulevard. En toen kwam kroonprins Willem-Alexander, die kreeg het woord. En die deed een persoonlijke ontboezeming. Zelf heb ik het voorrecht gehad om halverwege uw missie... samen met mijn dochter Amalia... uitvoerig met u over Videolink te kunnen spreken. Zwevend in uw blauwe overrol gaf u ons een rondleiding door het ISS...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 Het kleine Nederland net onder u langstrijden. Kroonprins Willem-Alexander, die zijn ontboezeming deed. Die vertelde dat hij dus een live een gesprek had gevoerd met de ruimte. en zijn dochter Amalia erbij. Inmiddels staat André Kuipers zelf hier op het podium. Uh, zo ongeveer toegelen, staan er zo'n toezichthouders. zo'n paar duizend mensen staan hier op de boulevard. En André Kuipers werd eigenlijk als eerste gevraagd. Ja, wat vindt hij er nou van deze huldiging? Ja, overweldigend. Uh, het is bijna net zo overweldigend. als, uh, als onze mooie planeet. Uh, uh, er werd al gezegd, het is een enorme eer. Uh, ik voel het zelf als bijna te veel eer. Uh, ik ben een, een symbool geworden uh, van de dingen die wij in de ruimte doen. Uh, en dat betekent dat ik een vertegenwoordiger ben van ontzettend veel mensen die op de grond hiermee bezig zijn. De huldiging is dus nog bezig. Op dit moment andere is een verhaalt, verhaal aan het vertellen rond een uh, film die, die, die gemaakt is uh, van zijn ruimtereis. Uh, en zo meteen komt ook nog premier Rutte aan het woord. Ja, De grote vraag is die we dan hebben, zal hij ook nog uh, inderdaad geritterd worden? Nog niet, uh, uh, niks over gehoord, misschien heeft Rutte nog een verrassing in zijn zak zitten. In ieder geval, de huldiging gaat hier nog wel blijven door met straks als slot een optreden van René Vroger. Maar eerst nog even André Kuipers hier dus. Die dus zegt dat er te veel eer is. Dat is van een on-Nederlandse bescheidenheid. We spreken je later, uh, Mark Hamer, daar in Noordwijk. Gemeenten rond Rotterdam profiteren te weinig van de goed draaiende haven... De bevolking dreigt daar zelfs te krimpen. Totaal onnodig, zegt de Kamer van Koophandel. In Nederland zijn er gebieden waar de bevolking nu krimpt. Scholen sluiten, mensen trekken weg. Er zijn andere gebieden waar dat de komende jaren wordt verwacht. Meest opvallend zijn er 23 gemeenten rond die haven van Rotterdam. Zoals in de gemeente Strijen. We staan hier in de gemeente Strijen bij het bedrijf Smits Transport en Logistiek. Al 80 jaar in de familie. 80 jaar, Dit is ja. Sandra Smits. En hoe gaat het met het bedrijf in deze economische crisis? Wij verkeren in de omstandigheden dat we een bijzondere positieve bedrijfsvoering hebben op dit moment. Met veel klanten en een goed gezond bedrijf. Zijn er mogelijkheden om uit te breiden? Ja, er zijn mogelijkheden om uit te breiden. Hier voor ons ligt een stuk eigen grond. Nou, dat stuk grond dat willen we graag bebouwen met een mooie op- en overslagloods. Um, alleen uh, we worden beperkt in uh, de mogelijkheden door de regelgeving uh, binnen de gemeente. Ze houden uh, zich uh, schuil achter uh, allerlei uh, problemen met de uh, inrichting van het landschappelijk gebied. Maximaal bebouwde lijnen gevestigd zijn in een uh, gebied waar het eigenlijk niet mogelijk is om, uh, om uit te breiden. Omdat uh, ja, je bevindt je in het landschap. Jos van der Vecht van de Kamer van Koophandel. Zo'n voorbeeld als in Strijen. Is dat een zeurende ondernemer of staat het voor meer? Nee, dat is helaas geen zeurende ondernemer. Integendeel, dat is een fantastisch ondernemer. Het is echt van de zotte dat 50, 60 kilometer verderop... die economische spin-off, dat gebruik van die haven... als die motor wel plaatsvindt, Moerdijk en noem het allemaal op. Vendrij, heel mooi voorbeeld, maar een buurgemeente niet. Die focust zich op recreatie bijvoorbeeld... en vergeet zijn eigen bedrijf als het voorbeeld van Smit in, in Strijen. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ik zou u nog veel meer kunnen noemen. Huisman in, in nou, Schiedam. Hoe komt dat dan? Ja, ik denk dat economie en bedrijven zijn soms ook een beetje lastig of ondoorzichtig. En soms, moet ik er ook eerlijk bij zeggen, overlastgevend. Dus dat beeld van die economie en die bedrijven, dat is vaak een beetje negatief. Of soms heel erg negatief. Ja, en dan is het makkelijker om je te richten op positieve dingen. In, in, in die opvatting van die mensen althans, hè, recreatie en toerisme en andere dingen. Dan te gaan praten met die ondernemer van, verdorie, hoe kan ik je helpen? Je jasje. <laughs> Het is behoorlijk koud hier. Ja, we, we doen onder andere op een overslag van geconditioneerde levensmiddelen. In onze branche moet je dan denken aan uh, groente en fruit. Maar waarom gaan jullie niet gewoon aan de snelweg zitten of wat dichter bij de haven? We zijn hier 80 jaar gevestigd. We hebben mensen in dienst die 30 jaar of langer bij ons werken. We hebben een stuk eigen grond liggen hier aan de voorkant wat we graag willen bebouwen. We hebben hier een prachtig pand staan waar 5000 pellenplaatsen uh, gehuisvest kunnen worden voor onze opdrachtgevers. Dat moeten we achterlaten. 35 mensen hier werken die allemaal uit de buurt komen. Denk je dat die mee willen verhuizen naar Rotterdam? We hebben zelf aangereikt bijvoorbeeld bekijken of het mogelijk is om ondergronds wat te doen. Wilco van Tilburg is de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Strijen. Wij zijn in gesprek en ik hoop dat ze met die plannen deze kant op komen. Ik heb de eerste tekeningen gezien, dat ziet er best leuk uit. Kijken of dat een mogelijkheid is. De Kamer van Koophandel, die zegt eigenlijk zo'n gemeente als Strijen, maar ook nog 22 anderen hier in de buurt die staan op de nominatie om krimpgebied te worden. Dat is niet nodig. De haven draait goed. Ze zouden wat meer de deuren open moeten zetten. Wat vindt u daarvan? Nee, we zetten de deuren zeker open als het gaat om recreatie toerisme. We hebben die openheid, we hebben die ruimte, we hebben dat groen. Maar niet voor grote bedrijven die hier uh, distributiecentra willen zetten? Nee, maar wel voor de mensen die, die er werken in ieder geval. Dat ze ook in de nabije omgeving kunnen rusten en recreëren en kunnen wonen. Want is er toch een beetje de angst dat dat karakter, groen, ruimte, dat dat verloren gaat? Ja, dus wat mij betreft houdt nou hetgeen wat je al zo mooi hebt, houdt het nou in stand. Maar niet ten koste van alles dat er een muur omheen staat. Nee, er moeten ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor onze eigen bedrijven, onze eigen inwoners. Maar je moet ook over de uh, regiogrens heen kunnen kijken. Een reportage van Henrik Willemhofs. Straks veel dodelijk geweld in de Franse havenstad Marseille... en nu klinkt de roep om ingrijpen door het leger. Kwart voor vijf, Tamara Bruggemans bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, op dit moment 32 files. En de A58 van Breda naar Roosendaal... die is nog steeds dicht na het ongeluk... tussen knooppunt Prins Viel en knooppunt De Stok. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg in de loop van de avond open is... en omrijden kan dan over de A16 en de A17. De meeste files nog steeds in de regio Utrecht en Rotterdam. En de N226 Leersum richting Amersfoort... die is bij Maarsbergen in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dan de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en de Afritbund schoten 8 kilometer... A15 Europort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 4. De linkerrijstrook is daar dicht en dat komt door een stilgevallen auto. En dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West 7 kilometer. Herkent Wim de pingel van de sportszomer, want er wordt gesport in Londen. Na de openingsceremonie van gisteravond zijn dan de Paralympische sporters vandaag echt met het toernooi begonnen. Op het programma stonden onder meer zwemmen, baanburennen en rolstoelbasketbal. Herman van der Zand in Londen, goedemiddag. Hi Tim. En uh, volgens mij begon het toernooi, het uh, rolstoelbasketbaltoernooi... voor de Nederlandse dames tegen de thuisploeg, de, de, de Britten, Groot-Brittannië. Dat is lastig. Ja, een hele, een hele uh, spannende wedstrijd vooraf in ieder geval voor de Nederlandse vrouwen. Uh, ze speelden in uh, North Greenwich Arena. Dat is niet op het uh, Olympisch Park, maar ietsje, ietsje verderop. En hadden natuurlijk uh, um, een zaal vol met uh, enthousiast Brits thuis publiek uh, tegenover zich. Uh, maar ze hebben het uitstekend gedaan. Ze hebben de Britten ingemaakt eigenlijk. Het werd uh, 62-38, dus uh, een prima zegen, uh, een prima begin voor het Nederlandse rolstoel basketbalsters. En uh, hun coach, uh, Gertjan van der Linden, enorm succes ook voor hem. Lekker tegen de Britten. Zo'n mooi goed begin. Welke Nederlanders kwamen er nog meer in actie vandaag? Ja, uh, vandaag op de wielenbaan zagen we Aleida Noorberhuis. Uh, uh, op de individuele achtervolging. Zij werd daar uitgeschakeld, uh, maar ze komt later uh, uh, deze spelen nog in actie op de 500 meter. is ook uh, een nummer waarin ze wat beter is. Mirjam de Koning en Lisette Teunissen... deden het uitstekend in het Olympisch zwembad. Ze plaatsen zich allebei voor de finale vanavond. Mirjam de Koning op de 100 meter rugslag... en Lisette Teunissen op de 50 meter vrij. Die zien we dus vanavond in actie met kans op medailles dan ook. En boogschutter uh, Johan Wildeboer... die is door naar de laatste 32 van het toernooi. Hij gaat uh, morgen verder. Uh, bij tafeltennissen uh, heeft Tony Heijnen zijn eerste poolwedstrijd verloren uh, van een Rus, Nosdunov. En uh, morgen moet hij winnen van een Noor, anders is uh, hij uitgeschakeld op deze uh, Paralympische Spelen. De eerste goud uh, vandaag, dat was uh, net als bij de Olympische Spelen eigenlijk, voor een Chinees, Zhang Kuiping, die pakte het goud op de 10 meter luchtgeweer staand. Kijk eens aan. Moet ik toch nog even een ja. beetje terugblikken op gisteravond, Herman? Want uh, de openingsceremonie, er was iemand afwezig, een hele grote afwezigheid. Prins Harry. Ja, die, uh, die hebben we niet gezien. Uh, het was, uh, de Queen was het natuurlijk wel en, en uh, uh, William en Kate uh, ook. Uh, maar uh, de camera heeft Harry in ieder geval niet gevangen en uh, het, uh, het vermoeden is dan ook dat hij er helemaal niet was. Maar dat was natuurlijk het akkefietje in Las Vegas met de naaktfoto's breed uitgemeten in de Britse media. Hij zou komen, hij was er niet. Hoe is daarop gereageerd vandaag in de media? Nou, daar hebben ze hier, uh, je, je, je weet het ook, ze maken er hier altijd wel een nummer van. Um, uh, ze letten nogal op hun royals. Maar uh, hij wordt enigszins uit de wind gehouden ook wel hoor, dat merk je hier. En um, ze hebben vooral, zich vooral gefocust op de, de mensen die er wel waren gisteravond. Premier Cameron, die was er natuurlijk ook. Boris uh, Johnson, de burgemeester van Londen, uh, die hebben we zien zitten. Maar goed, hij is natuurlijk wel, uh, wel een gevoelige afwezig gisteravond. Of wie moeten we morgen letten, Herman? Nou, morgen, uh, we, ja, we moeten op iedereen letten. Dat heb ik gisteren uh, geleerd van André Katz. Uh, uh, maar laten we morgen uh, sowieso kijken naar, naar Tony Heijnen, de tafeltennisser. We hopen dat hij uh, in het toernooi blijft. Hij moet dus morgen winnen van de Noor. En de Nederlandse basketbalvrouwen spelen morgen hun tweede wedstrijd tegen Canada. En uh, nou ja, als ze een beetje de vibe vasthouden die ze vandaag hadden tegen de Britten... dan kunnen ze heel ver komen. Herman van der Zand, fijne dag en natuurlijk jouw verslag vanavond op Nederland 1 om 7 uur. I spent my time watching the spaces that have grown between us. En ikut mijn mind on second best. Ooh the scars that come with the greenness, and I give my eyes to the border.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 I searched for between the sheets or feeling blind I Realize all I was searching for was me. Oh, oh. Je head up, Ben Howard. Gert Hiemstra, 8 voor 5, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg ik, Gert, het regent buiten Bas. Zeg, ja, ik ben tevreden. Ja, ja dat, <laughs> dat, was dat was gisteren ook de verwachting... dat het uh, in de loop van de middag in het westen, de westelijke helft van het land zou gaan regenen. In de vorm van buien. Ja, dat gebeurt dus. Dus ik ben ik tevreden. Precies, je hebt je werk gewoon goed gedaan gisteren. Vandaag blijkt het dan. Maar uh, het regent wel. En morgen, dat weten we volgens mij ook al een heel klein beetje, wordt het koeler. Maar ja. ga je dat ook echt merken? Ja, dat gaan we zeker merken. De temperatuur die zit morgen op een graad of 18, denk ik. Um, en er staat ook nog een keer veel wind bij. Vooral in de kustprovincies. Uh, aan de kust kan het wel eens een uh, 6 gaan waaien. Nou Met temperaturen van een graad of 18 is dat echt een groot verschil met vandaag. hoor. Dat uh, is jasaantrekker. Dat, dat... Ja, misschien wel. Ik denk dat, uh, dat misschien morgen wel de, de eerste dag is voor veel mensen... dat ze toch echt weer een, uh, wat warmere kleren aantrekken. Want dat is zeker in het westen van het land morgen echt wel nodig. Trouwens ook in de rest van het land, want uh, ja, de temperatuur komt eigenlijk overal niet veel hoger dan een graad of 18. Misschien in het oosten zelfs nog wel iets lager. En dan bij deze ook alvast een voorwaarschuwing... voor nachtbrakers vrijdagavond. Ja. Dan wordt het nog kouder. Ja, we zitten gewoon een paar dagen in koude lucht. En uh, morgen staat er dus veel wind. Maar zaterdag, en ook in de nacht van vrijdag naar zaterdag... Dan, uh, dan neemt de wind sterk af. En het klaart ook op. Dus dan krijgen we echt een koude nacht... met temperaturen die flink onder de 10 graden komen. Onder de 10? Ja, en dat is ook al een tijdje geleden dat we dat gehad hebben. Uh, nou duurt het echt maar een paar dagen, die uh, koudere lucht. Want... Uh, ja, vanaf zondag gaat de temperatuur alweer omhoog. Een graad of twintig, denk ik, zondag. En daarna zelfs weer iets boven de twintig graden. En sowieso, uh, voor volgende week, ziet het er vrij goed uit. En daar mogen we Kirk dankbaar voor zijn. Ja, dat is een, uh, een, een, een tropische storm, uh, zeg maar het voorstadium van een hurricane. Het kan nog net een, een, een hurricane worden... Uh, zit midden op dat land, is Oceaan. En die de opvolger komt opvolger van Isaac. Ja, dat is... Uh, maar die nou... gaat niet naar Amerika, maar die komt onze kant op. Ja, nou ja, goed, in de vorm van een lage drukgebied dan. Sure. Ergens de uh, tweede helft, of uh, eerste helft volgende week. En die, uh, die zorgt er eigenlijk voor dat er wat warme lucht wordt aangevoerd... vanuit het zuidwesten. En daar profiteren we waarschijnlijk volgende week echt van. Ik verwacht echt volgende week uh, aangenaam na zomerweer... ja, overdag iets boven de 20 graden, lekker zonnetje. Nou, niks mis mee. Dan zijn wij ook tevreden, Geen ja Dank je wel, Gerrit. En ook Kirk, alvast bedankt. Politici in Frankrijk hebben de regering opgeroepen... het leger naar Marseille te sturen. Aanleiding is een aanhoudende drugsoorlog... die al 19 doden heeft geëist sinds begin dit jaar. Frank Renaud, onze correspondent. Wat speelt zich daar af in Marseille dat het leger zou moeten worden ingezet? Nou, Het is precies wat je zei, het is een ware drugsoorlog... die woedt in een aantal wijken in het noorden van Marseille. Sinds begin dit jaar heeft dat dus inderdaad al 19 doden geëist... waarvan 14 ook echt in de stad zelf. Hè. Het laatste slachtoffer viel afgelopen avond zelfs. Dan hebben we het dus even, als je het uitrengt, over elke twee weken een liquidatie in de stad. Dat is niet mis. Volgens Kamerlid Samia Galli, zij is socialistisch... en het noorden van Marseille is haar kiesdistrict hebben die drugsbendes in die wijken bijna de macht overgenomen op straat en is er eigenlijk nog maar één oplossing: inzetten van het leger. en de Face de het leger is de enige oplossing, zegt zij, omdat drugshandelaren niet met klappertjespistolen schieten, maar echt met oorlogswapens afrekenen met elkaar en de bewoners in die wijken gewoon gezinnen met kinderen, die lijden daaronder, zegt ze. En de politie, dat volstaat niet meer. Dan wil ik je toch vragen om even het beeld te schetsen van Marseille. Want een drugsoorlog, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is al een tijd gaande inderdaad. Het erger is dit jaar inderdaad met die vele liquidaties, maar het duur zal langer. Het zijn gewoon echt bendes uit verschillende wijken... die hun territorium proberen te beschermen en terrein willen winnen... ten koste van andere bendes weer. Geweld wordt daar dus niet bij geschuwd, dat weten we. Het gaat er ook steeds ruwer aan toe. De burgemeester van Marseille heeft gezegd... het is een wijkenoorlog die met de dag erger wordt. Nou, het laatste slachtoffer, hè, waar we het net over hadden... dat was een 25-jarige dealer uit een van die wijken. Die reed dus gisteravond op straat, 11 uur s'avonds ongeveer... en werd gewoon op straat onder vuur genomen... met een kalasnikov en in koele bloeden doodgeschoten. Zo gaat het eraan toe. Dat is dus bijna dagelijkse praktijk in die noordelijke wijken van Marseille. Tot grote ergernis van heel veel bewoners en winkeliers... die daar geen normaal leven meer kunnen leiden, zegt ze. En dat is waarom dat Kamerlid dus aan de noodbel heeft getrokken. En hoe reageert de regering daarop? Nou, die neemt de zaak wel degelijk hoog op. Hoor. Over een week is besloten ingelast crisisoverleg te houden... met alle betrokken ministers over de vraag... of Marseille dan speciale aandacht nodig heeft of speciale maatregelen. Wat wel al duidelijk is gemaakt door minister van Binnenlandse Zaken... Manuel Valls dat er geen militair worden gestuurd. Maar het is geen vraag dat de armé op deze drame... Ja, is nou, er is geen sprake van dat militairen, dat het leger... dit soort kwesties kan oplossen, zegt minister Vals. Politie is daarvoor geëquipeerd en we moeten ook met een gepaste aankomen, aanpak komen... voor de problemen in die wijk, zegt Vals. De regering wil vooral geen oorlogstafereel in Marseille. Hè? Burgemeester Godin van Marseille die heeft die oproep ook om militairen te sturen. heeft die afgewezen en zegt dat is een oproep tot burgeroorlog in de stad. En dat is ook precies het beeld wat de regering tegen wil houden... dat dat niet ontstaat in Marseille. Maar als de politie geëquipeerd is, waarom zijn ze dan niet bij om dit gebied? Te stoppen. omdat er te weinig politie is en omdat die drugsoorlog erg is opgeleid de laatste tijd. De regering heeft wel al besloten extra politie naar de wijk te sturen, maar volgens betrokkenen zal dat niet genoeg zijn. Frank Renaud, onze correspondent in Parijs. Dank Ander wel. geweld na vijf uur. Pussy riot moorden. Opmerkelijke handtekeningen naar moorden in Rusland met bloed wordt geschreven. Free Pussy Riot. We gaan contact leggen met onze correspondent Geert Groot Koelkamp. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ik zou het absoluut niet kunnen. Ik zou misschien zelfs een klein beetje depressief worden. Vanavond om half negen op Radio 1. Kijk, kijk, kijk, kijk. De poort gaat nu open. En de politie komt nu naar buiten. Ja? Ja, voilà. Ze is nu vertrokken. Michel Martin is nu vertrokken uit de gevangenis. Luister en kijk mee op radio1.nl. Lieve Matthijs, veel goed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.